Your soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the peasant, do it. Get started, get stupid. Don't worry about it. People will walk you through it step by step, like an infant new kid, inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings are irresistible, and that's how we move it. Everybody, everybody, just yeah, get into, into it. it. Yeah. Get stoked. This is the time you can't still still, and bang your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your Bentley Get messy, loud and sick Your mind fast, no more on another head trip so, come down now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody, let's get into it Get stoked, get started, get started Het is 3 voor 9. Let's get it started. Dan moet ik zeggen dat dit toch wel even een kink in de kabel geeft. Een van de, de nummer 1 winkels in Nederland voor alle basisbehoeftes, zeker met dit weer. Blijft dicht vandaag. Door te veel sneeuw op het dak. Die winkel zou het gaan begeven. Oeh, welk het is, dat hoor je zo. En ook deze drie komen eraan. Slam coming up. In my...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 voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Plus Nederlandse aardappelen en stamppotgroenten. 1. Plus 1 gratis. En alle honig, maaltijdmixen en maaltijdpakketten. Oké, okay, Plus 1 gratis. We doen het je mee. Plus. Bestel vandaag nog jouw carnavalskleding op feestkleding365.nl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 Het zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen. Beter leven. Beter bed. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving? Klaar. Je nieuwe website? Klaar.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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gresbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Nu Madness bij Beter Bed tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Line Tempoer. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed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 Kom en laat je betoveren door Kasteel Arenbel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per haaier. Yes!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 Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Die IT-storing bij NS treft vooral het plansysteem voor treinen en personeel. Daarom kan er zeker tot 10 uur niets rijden, zegt NS. Normaal gesproken zouden de problemen niet zo groot zijn. Maar het winterse weer gooit extra roet in het eten. De speciale winterdienstregeling kon vannacht niet worden voorbereid lijkt erop dat veel mensen vanwege de gladheid maar thuis zijn gebleven. Volgens de ANWB is de ochtendspits minder druk dan die van gisteren. Wel zijn er op allerlei plekken ongelukken gebeurd... zoals op de A12 bij het Utrechtse Harmelen. Daar ging een rijstroken dicht vanwege een geschaarde vrachtwagen. De energiecrisis is nu echt voorbij. Stroom is weer even goedkoop als een jaar of vijf geleden, meldt het AD. Dat is volgens een expert goed nieuws voor onze portemonnee... want door de lagere energieprijzen worden andere dingen waarschijnlijk ook goedkoper... zoals onze dagelijkse boodschappen. In Amerika zou volgens president Trump bedrijven subsidie kunnen geven... om de olieindustrie in Venezuela weer overeind te zetten. Dat zou binnen anderhalf jaar voor elkaar moeten zijn, denkt hij. Experts hebben daar hun bedenkingen bij. Zij denken eerder aan tien jaar... En ook de Amerikaanse oliebedrijven staan niet te dringen. Het weer van weer online? Vooral in het westen en noorden een paar winterse buien. En het kan overal glad zijn door sneeuw en bevriezing. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt zo'n 2 graden. En dit was het Nieuws op Slam. Thank you, het is 5 over 9. Op de A2 is het nog druk. Bij Kerensheide en Meersen daar 35 minuten door een ongeluk. En op de A4 rekening houden met een half uur file... tussen Steenbergen en Hogerheide, 17 kilometer. Maar dat begint een beetje door te rijden. A12 dan, een uur en een kwartier nog... bij Woerden en De Meern door een auto met pech. En op de A28 bij Zwolle Centrum, broek 18 minuten. A58, 37 minuten, 13 kilometer nog... bij arnhem en De Poel... En op de A58 bij Rukven en Heerlen 16 minuten en 12 kilometer. A58 is de hekkensluiter bij Rukven en Breda West een kwartier 11 kilometer. Ja, dan merk je toch dat een hoop mensen inderdaad thuis zijn gaan werken. 303 kilometer aan file is nog over, stukken rustiger dan gisteren. En uh, nou, mocht het uh, werken toelaten, morgen zou ook een goed idee zijn om thuis te werken. Dan schijnen we echt uh, de volle laag te krijgen. Dus morgen, morgen moet het echt nog rustiger zijn uh, dan dit, zou ik zeggen. De alleen mocht het show met Miley Cyrus, Afrojack en ook L.O. Black na nog één keer een korte break. Vins van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel.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 Bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. en Marijn. Vegas plus je leeftijd. Dat moet je appen, dan bellen we jou nog voor 10 uur om de gok van je leven te wagen. Ga je voor rood of zwart? Het kan je een gratis reis naar Vegas opleveren, baby. Met je vrienden. Oh. Standing The land is respected in my world. One day I'll be gone and life will go on, If you'll hear my song in my world. In the wind, through the leaves, and the flowers and trees, and the earth and the sea. From where out here, it's easier to see there ain't no difference between you and me. From way. There ain't no difference A B plus in en... on your smart speaker Spel Slim Ze schijnt verkouden te zijn. Post op Insta. Miley, you're the Midnight Sky. Het is kwart over negen. Dit is de Ochtendshow. Anou op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn en Don Diablo met Radio Baby. Komt eraan. De Slam Ochtendshow. Update. En nu even een razendsnel rondje nieuws maken. In Tokio is tijdens de traditionele nieuwjaarsvisveiling... een gigantische blauwvin-tonijn van 243 kilo... voor een recordbedrag van 510 miljoen yen geveild. Dat is 3 miljoen euro. Nooit eerder werd er voor zoveel geld één tonijn verkocht... met de titel Eerste Vis van het Jaar. De megatonijn is trouwens gekocht door... Kimura, van sushi ketens Sushi Hanmai, die de vissen erg exclusief op de kaart zal aanbieden. Jongens, dit is toch niet eerste vis van het jaar, dit is laatste restje gezonde verstand van het jaar. Deze tonijn heeft een netwaarde van 3 milliard. Nou, ik weet zeker dat als deze tonijn nog leefde, hij lekker zelf een restaurant was begonnen. In Nune blijkt het winnende oudejaarslot van de staatsloterij van 15 miljoen euro... als cadeautje gegeven te zijn aan de winnaar. Ook in Amstelveen kreeg de persoon van een winnend lot dat van iemand anders. De Primera, de primera reageert, als je een lot geeft weet je wat de consequenties kunnen zijn. Gegeven is gegeven. Ja, of dat andere mooie spreekwoord. Ik steek je banden lekker als je niet deelt. Eigenlijk is een loterijticket een heel raar cadeau om te geven. Hè? Het is zo van, hier, dit is waarschijnlijk een mislukking en ik zag het. Nou, ik dacht meteen aan jou. En tot slot, in Utrecht is de IKEA dichtgegaan... omdat er zoveel sneeuw op het platte dak ligt dat het bijna kan instorten. Uit voorzorg zijn winkel en restaurant gesloten... en wordt de sneeuw eerst weggehaald zodat het weer veilig is. Mogelijk gaat de IKEA in Utrecht later deze week weer open... maar dat hangt dus even af van hoeveel sneeuw er nog op dat dak gaat vallen. Kut, daar gaat mij goed ook. Goedkope oplossing voor buitenschoolse opvang, jongens. Schmalland is dicht. Marijn en ik hebben net onze broek even uitgedaan. En we zijn even in de sneeuw gaan zitten. Nou, in tegenstelling tot de Ikea, hebben wij nu wel gewoon Zweedse balletjes. De Slam Ochtend Update. En het is kwart over negen. De treinen schijnen rond tien uur weer te gaan rijden. Die van NS dan. Dat zijn de enigen die helemaal plat liggen. Eerst zien dan geloven. En de langste file op de A12 nu. Worden de meer een uur. Ja, oh, oh, oh, oh. Yeah, je you know. die we nog nooit eerder gedraaid hebben in de ochtend. Ja, helemaal leuk. Oké, okay, gaan we doen. Viral, top 5. Yes, het is tien voor half tien. En wat zijn op dit moment de vijf meest virale tracks wereldwijd? Waar wordt het meest op losgegaan? On-air, online en on-the-floor. Een track die is aangegaan op een hoop oudejaarsfeesten... Ogen dicht net als die acteur John Hamm lekker viben met je ogen dicht. Oh. Uit 2010, maar ineens weer helemaal viral door die uh, Apple TV serie Your Friends and Neighbors, Waar de meme uitkomt. De nummer 5. Turn the lights off door Kato en John. Fear. Pinterest. Eerst bracht ze deze track Stateside Solo uit. Maar die streamde minder. Toen dacht ze: hey, ik vraag die Sarah Larsen, die helemaal viral ging aan het einde van vorig jaar. En ja, hoor. Een nummer 4 in de viral top 5. Pink Pantress, Sarah Larsen en Stateside. 3:1. Hey. Dat was een verlaat kerstcadeau. Op 1 januari dropte Joost Klein uit het niet zijn nieuwe album. Kleinkunst. Maar het klinkt alles behalve kleinkunst. Dit is gewoon gabber wat erop staat. En Radio is een leuke tune. Daar gaat hij mee op wereldtour trouwens. Dit jaar. Hij gaat naar Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland. Amerika. En hij komt ook nog even naar Europa toe. Radio. Zo heet de nummer 3 De nieuwe van Joost Klein. 2 Afgelopen weekend werd dit uit het niets. De nummer 1 in de Slam 40. Tayla, Chanel. En kunnen ze het een tweede weekend waarmaken? Tyla en Chanel, dat hoor je zaterdag vanaf 2 uur. Viral top 5. De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer. De nummer. De nummer. De nummer. De nummer. <laughs> de anticlimax, als je die piano er gewoon naast hoort. Het is de Engelse rapper Dave. Hij komt naar de Ziggo Dome toe. Dat heeft hij al bijna helemaal uitverkocht. Rain Dance gaat kapot hard viral. En wil ik graag aan je voorstellen op Slam. Dave en die andere rapper heet Tems. Nu op Slam. Let's get party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends lovers need a part to like, wait.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 hier in de Ziggo Dome, de Engelse rapper Dave. En uh, ik mag hopen dat hij nu al is vertrokken. Dan redt hij het nog misschien net op tijd. Raindance in de Slemochtendshow voor het eerst gedraaid. Het is vijf uh, voor half tien. En uh, Viva Las Vegas, baby. Ben je er klaar voor? Ja, ja, ja. Jouw kans om aan ons roulette-wiel te draaien, Waag de gok van je leven. Kies voor rood of zwart en scoor jouw eerste fiche. Voor een reis naar Las Vegas. Met uh, alles erop en eraan. Je mag je beste vrienden meenemen. Slem betaald voor de hele boel. Het enige wat jij moet appen nu is Vegas plus je leeftijd. Vegas plus je leeftijd. En dan mag jij uh, het zo meteen zeggen: rood of zwart in ruil voor een finale spel-fiche. Hoe meer fiches je hebt, hoe meer kans op die reis naar Vegas. Dus ik zou appen: je hebt niks te verliezen, alleen maar te winnen. Vegas plus je leeftijd.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 Lidl, je verdient het. Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt, of aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme chocomel. Ah, maakt de je winter goed. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.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 Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboxen van onder andere Iris. Nu met top 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Hey Slam, goedemorgen. Je weer update van Weer Online. Trekken winterse buien over vandaag, vooral aan de kustprovincies. Ook als ruimte voor de zon, uiteindelijk stijgt de temperatuur tot maximaal 4 graden boven nul. Vanavond eh, op de meeste plaatsen droog. Komende dagen meer sneeuw op het menu. En vooral morgen zou het echt eh, niet normaal moeten zijn. Dus eh, morgen vroeg misschien ook nog wel even een goed idee om eh, mogelijk thuis te blijven. Dan eens even kijken of er mensen er zijn thuis gebleven. Het is wel goed te doen nu op de A4, Nederlandse grens en Zoomland. Nog 20 minuten, 14 kilometer. En op de A4. Hier Steenbergen, Hogerheide, een uur, 17 kilometer. Ook nog een uur op de A12, Woerden en de Meern, 8 kilometer door een auto met pech. A58 meldt nog een half uurtje bij Bergen op Zomerzuid en Rilland, 12 kilometer. En op de A58 bij Higgelen en Hogerheide, dag 25 minuten. A58 dan arnhem -Uiden en de Poel, een half uur, 12 kilometer. En de A58 als laatste Rilland, Bergen op Zomerzuid, 17 minuten en 12 kilometer. Eén flitser, ja waarom zou je hem neerzetten? Denk je misschien A2, Oudekerk aan de Amstel? Daar schijnen ze hard te rijden richting Amsterdam, dus doe dat niet. Bij 36,6. En dan het laatste nieuws, daar is het ANP. Michiel praat je bij in een half minuutje. Goedemorgen. Morning. Na uren is de IT-storing bij NS opgelost... en dat betekent dat we over een half uur bijna overal weer treinen kunnen rijden. Vanwege het winterse weer zetten NS wel minder treinen in... dus reizigers moeten misschien vaker overstappen. Op Schiphol loopt het aantal gecancelde vluchten door sneeuw snel op. Het zijn er nu al meer dan 400... en de luchthaven houdt er rekening mee dat dat er in de loop van de dag nog meer worden. En ook vandaag legt het Winterse weer delen van het openbare leven stil. Zo houdt de Universiteit Utrecht de deuren dicht omdat het OV niet rijdt. In Noord- en Zuid-Holland, Limburg en Friesland... laat het CBR geen rijexamens in de auto doen. En dat is over de hoofdpunten van het ANP. Een bizar idee eigenlijk, hè? dat als jij nu Vegas en je leeftijd WhatsApp naar SLEM dat je dan over een paar maanden gewoon met je reet... in het zonnige, warme Las Vegas zit. In de woestijn van West-Amerika met je drie beste vrienden... om daar een onvergetelijke casino-trip te beleven. De gok van je leven. WhatsApp nu Vegas plus je leeftijd. En maak kans, baby! Anul en Marijn. Oh, ik zie de appjes al binnenkomen, maar die van jou nog niet. Dus schiet op Vegas plus je leeftijd. En dan mag je zo meteen een gok wagen. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me Go, go, go D -R -E. Dr. Dre motherfucker <laughs> You know I'm mobbing with the D.O. Devil G Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your flee. fleet Sleep the field rolling on tubs How you feel, whoop-de-woop nigga what? Chronic doubt in the lag, with Doc in the back sipping on yak, yeah. clipping the strap, dipping through hoods. hood. pumping, Long Beach, Inglewood, <laughs> South Central out to the west oh, side, oh, this oh, California love. love, this California bug, got a nigga gang a pub, I'm on one, I might bell up in the century club, with my jeans on, and my team's drunk, get my drink on, and my smoke on, then go home with, something to poke on, locust on for the two triple O, coming real, it's the next episode, this episode, episode. Episode. Hold up Hey Well my niggas will be thinking we soft We don't play, hey. We gon' rock it till the wheels fall off Hold up Hey well, my niggas will be acting too bold Take a seat Hope you're ready for the next episode Hey Smoke weed every day Slam Grand Slam is het halve werk. En dan bedoelen ze dat goede begin van het jaar bij Slam met deze Grand Slam Rumors. En dan hebben we ook nog zo'n actie. Normaal doen hoor. De gok van je leven. Jij met je drie beste vrienden naar de gokhoofdstad, de entertainmenthoofdstad van de wereld. Las Vegas, baby. Daar ga je de gok van je leven wagen. Als je aankomt, krijg je van Slam 2026 euro casino geld. En dat mag je inzetten op rood of zwart. Of je gaat echt helemaal gek doen en je kiest voor nul in dat casino. Dan heb je de gok van je leven gewaagd en kan je dat bedrag in één keer verdubbelen of kwijtraken. Nou, dan heb je wel gelachen, want je bent met je beste vrienden in Las Vegas op kosten van Slam. Hallo met wie? Hallo met Robin. Hey Robin, welkom in de SLAM-ochtend-show. Goedendag. Ben je er ooit geweest? Uh, Vegas? Nee, zeker niet. Nee, Alleen nee. één keer in New York. Ah, oké. Okay, nee, dat is wel echt helemaal de andere kant op. Uh, uh. We, we merken ook als we mensen spreken over die wel naar Vegas zijn geweest... en we vragen hoe was dat, dan willen ze niks zeggen. Dat, dat is heel gek, ja. maar het schijnt <lacht> zo ja. te zijn dat... Ja. What, what happens in Vegas is het <laughs> steeds in Vegas. Je hoort er niks over. We hebben geen idee wat daar gebeurt, man. Ik hoop dat jij nog leuke foto's kan maken. Als jij de prijs wint natuurlijk... En uh, ja. nou, uh, jongen, jij hebt erover kunnen nadenken. Ga jij spelen voor rood of zwart in de roulette? Ik ga voor rood vandaag. Oké. Okay. Nu hebben wij zo'n gigantisch roulettewiel gejat uit een casino. Marijn, wil je er naartoe lopen? Ja, ik loop naar het. Want we hebben hier Robin en die gaat voor rood. What's in the name? Ik mis alleen het balletje. Wat zeg je? Het balletje. Oh, dat balletje. Oh, dat... dat heb ik. Hoppa, oh. het balletje is naar Marijn toegeworpen. En het wiel draait. Je kan ook meekijken, als je het niet gelooft. Slam.nl, ook voor jou Robin. En uh, daar gaat hij. Dat is een flinke slinger. Het balletje, het balletje neemt af in snelheid Robin. En hij begint te stuiteren. Als jij rood goed hebt, dan heb je een visje te pakken voor het finale spel. Ja. Is hij op zwart gekomen, dan is het afgelopen. Is hij op nul gekomen, die gekke groene. dan uh, pak jij in één keer vier fiches voor het finale spel. En ben jij verzekerd van uh, heel veel kans. Oeh. Ja, nou Marijn, wil jij dat te doeken doen? Waar is het balletje van Robin op gekomen? Op zwart. Ah. Jammer. Jammer, man. Ja, dat is uh, risico van het vak. Maar uh, joh, uh, ja. het is ook gewoon een gratis appje, dus je hebt niks verloren. Zeker, geen uh, Je mag gewoon mee blijven doen, dus uh, doe dat zeker ook uh, voor jou, Robin. Nou, alle kansen zijn weer open. Zometeen uh, na tien uur uh, gaat er ook weer gedraaid worden. En maak je wederom kans op een finale plek voor Vegas. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam app. En win een trip naar Las Vegas. I wanna let my head down. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm down your face. Wanna go to lights out, yeah. My wrist Girls like this Style De ochtendshow. Met de meeste muziek. Dit is de Slam Ochtendshow. I just need het it off my chest. I saw it coming from miles away. I better speak I got something to say Cause it ain't over Until she sings is een van de steden met de hoogste karaoke-dichtheid ter wereld. De meeste karaoke-bars oh. op de kleinste vierkante kilometers. Oh. Nou, dan zou deze het ook wel goed gaan doen... als jij daar staat met je drie vrienden. Huntrix en Golden, gedraaid aan het einde van deze ochtendshow. 6 januari. Het is wel uh, zo'n chaos nog steeds op de Nederlandse wegen... dat uh, er geen slim collega aanwezig is, Marijn. Wij oh. moeten door. Weet niet. We moeten keihard door met de show. Oh. Dus we verlengen de ochtendshow gewoon eventjes een stukje. En dat voor hetzelfde geld? Ja, helaas. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een nieuwe actie op Slam. Bami. Nassie. Noedels. De wok van je leven. Van volgende week op Slam. Slam, coming up.